En uh, dat waren de lenko's met de natuur. De buitenlucht veronnetje, humeur. Nou, als het goed is, hebben we aan de lijn Gerard Scholten. En die kan er alles over vertellen. Hoe is het in de duinen, Gerard? Goedemorgen. Okay, nou, ja, ik heb gelijk uh, na, na dit liedje... Ik had het wel een beetje, hoor. Een goed humeur. Dus dat, uh, ja, dat slaat goed aan, uh, Cor. Ja, want het uh, is natuurlijk een, een, een moment dat je overgaat van de lente naar de zomer. En uh, ja. dat gebeurt natuurlijk van alles. De bloemetjes die lopen uit. En uh, ja, het voorjaar er wordt natuurlijk flink uh, door de herten weer uh, geboorte gegeven aan allerlei hertjes en zo. Um, wat is een beetje de status? Zijn er nog bijzondere dingen waarvan je zegt van, nou, dat is echt de moeite waard om het er even over te hebben? Nou ja, ik, ik weet niet hoe lang ik heb, maar het is, het is één grote bijzonderheid op het moment in de duin. Het is namelijk uh, ja een geboortegolf in de duin. Het is, het, het is, uh, de, alle vogeltjes uit het zuiden komen terug. En die zijn heel druk bezig met uh, ja, in de in de broedseizoen, met uh, nestjes bouwen. En ja, ik weet niet of je het ook een beetje uh, hoort, maar om me heen. Ik zit op een plekje waar daar hoor ik bijvoorbeeld heel in de vette nachtegaal... Ik hoor hier de chifjap achter me. Uh, ik hoorde net de specht roffelen. Dus uh, het is volop, uh, ja, volop voorjaar, zomer, broedseizoen in de duin. Ja, ik hoorde wat uh, vogelgeluiden op de achtergrond. En uh, je zit dus nu echt in de duinen. Ja, ik zit hier bij, vlakbij uh, uh, de rembaan. En daar zit ik tussen de duindorens. Dus ik denk, ik heb me hier genesteld. <laughs> zeg maar uit de wind. Uh, en dan. Uh, ja, je moet je horen. In de ja. fest, hoor ik hier de, de nachtegaal. En uh, die is net terug. Hè? Dat zijn de, de mannetjes. Hier moet je horen. Die sloven zich enorm uit. En die zijn een, een nestje aan het bouwen. Zo in het struweel. Dus onder die duindoren struiken. En dan komen de vrouwtjes uh, ja, binnenkort. Of die, de eerste zijn er al. En die gaan zo'n nestje keuren. Die gaan kijken. Ja, ligt, is, is het een goed nest? Ligt die op een goede veilige plek? En uh, nou, als die dan bevalt dan gaat ze daar de olijfgroene eitjes uh, inleggen. Dus dan heeft het mannetje ja, goed zijn best gedaan. Uh, mooi gezongen, goed nest gebouwd. En dan mag, uh, die mag dan met haar paren. Dus zo werkt het bij de nachtegaal. Ja, en dan uh, zijn er nog vele, vele andere... Hoe, hoe is het met de vossen? Die, die werpen ook uh, massaal? Ja, ja zeker. De, de vossenwelfjes, die zijn... Uh, ja, die zijn net boven de grond. Zeg maar, die zijn de omgeving een beetje aan het verkennen. Moeder komt af en toe met een, ja, een jong konijntje, een muisje uh, of, of, ja, of een ei aanlopen. Weet je wat, het is een, het is een alles eten natuurlijk. Dus uh, alles wat je mee kan nemen, neemt ze mee naar die Vossenburg. Dus zo noemen we dat. En daar in, de, in die Vossenburg, vaak in een duimpannetje uit de wind, beschermd tegen de kou, spelen die jonge welpjes... Met elkaar totdat de moeders weer komt met, uh, ja, met eten. Ja, en die uh, moeders die belen ook bij de wandelaars voor een stukje brood? Ja, ja, ja zeker. To toevallig heb ik gisteren net een uh, Twitter berichtje uh, ook, ja, op een Twitter-account uh, gezet. Van mensen, hou nou. Het is prachtig mooi om het te bekijken en om het te, het te beluisteren in de natuur te, uh, te, te, te ervaren. Maar hou alsjeblieft af. Afstand. Hoor je het uit die nachtegaal? Hoor je hem? Ja. <laughs> Hou alsjeblieft afstand niet voeren en uh, niet verstoren. Dus uh, ik ga er straks ook weer heen. Want er is uh, ja, een plek die langs de hand dan via Facebook of via... Uh, ja, weet ik hoe dat allemaal gaat, maar bekend wordt. En er zitten dan tientallen mensen ja, die uh, voor welpjes te observeren. Maar altijd maar te dichtbij. Weet je, al steeds dichterbij. Dus je moet er constant bovenop zitten waarschuwingen, waarschuwen, weer terugsturen... 25 meter afstand... niet voeren en niet verstoren. Ja, want ze zijn uh, natuurlijk steeds... brutaler aan het worden, die vossen. Ik uh, woon zelf in de Kosterhorenstraat... en dan zie ik regelmatig zie ik daar vossen oversteken. Maar ja. een aantal weken geleden... zat ik op het terras bij een uh, café... en daar uh, zitten daar mensen... daar zitten daar zo'n uh, ja, zo borrelhapje... schaaltje te, te eten. En er komt ineens uit het niets... het was nou, wat uur of zeven s'avonds... komt ineens een vos en die komt bedelen... Voor een bitterbol. Ja, dat geloof ik niet. Ja, ja, ja. Moeten we niet gek worden? Ja, en dan vroeg je zeker ook nog om mosterd, of niet? Uh, nou, dat weet ik niet meer. Oké. Okay. <laughs> ik zag het zo nee, nee, gebeuren. Dat, nee, maar dat zijn die patatvossen of die bedelvossen. Die lopen, gewoon, die lopen hier ook rond. Omdat, ja, die zijn eigenlijk. Ja, Verpest. maar in het dorp ja, kan, kan het niet anders... ...want ze zitten te bedelen... ...ze kruipen ook in die vuilnisbakken... ...en dan pakken daar die patatbakjes uit... ...als er nog wat in zit... ...of die, uh, ja, als ze daar vis ruiken... ...in zo'n zo uh, opgerold zakje... Ja, ...dan trekken ze er ook uit... ...dus ja, dat, dat kan je eigenlijk bijna niet meer voorkomen... ...het, het is gewoon... Uh, ja, ...zo slim als een vos... ...en, uh, en zo gauw hij, uh, bij de mensen... Uh, ...daar is hij gewoon niet bang voor... ...dus dat, uh, ja, dat is... Dat is zijn uh, aard om uh, ja, aan eten te komen. Ja, ik, ik heb wel eens de uitdrukking uh, patatdorp uh, gehoord. Maar de, de uitdrukking patatvossen, die ken ik nog niet. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, zo, zo, ja, zo gaan ze die vuilnisbakken op het strand ook. Na, en, uh, hier heb ik het ook wel eens gehad. hoor. Ik, bij de, de rembaan wilde ik die vuilnisbakken legen. En net voordat ik hem uh, open wilde trekken, wow, springt er een vos uit. Die, uh, ja, ja, die ruikt allerlei dingen. Mensen gooien toch afval met nog een stukje brood of, of, of weet ik wat. En als zo gauw het lekker ruikt, ja, dan gaan ze dat... Uh, ja, het zijn optimisten, dus uh, gaan altijd, uh, ze weten altijd wel weer voedsel te vinden. Is het niet uh, uh, vlees, dan is het brood. Of, uh, of anders uh, ja, bessen in, de, in het najaar. Ja. Ja, het is gewoon een slim dier, Rijntje de Vos. Het, ja. En uh, dan gaan we even van de, van de vossen naar de, naar, naar de herten toe. Hoe staat het daar ja? met de geboortegolf? Nou, het is nou, nog niet, maar het is feest hier voor de, voor de mensen die hier... Uh, je mag hier struinen, dat weet uh, bijna nou iedereen. Dus je mag van de paden af en ze laten hun geweien vallen. Dus dat is het mooie. En die mag je gewoon meenemen als jij een gewei vindt hier in de duin. En uh, ja... Dat is een prachtig ja, souvenir natuurlijk om mee te nemen. Voor op je schoorsteen of, je, of op je tafel in de tuin. Uh, of op je vensterbank. Dat, uh, ja, die zie je nou heel veel. Ik zie regelmatig nou mensen met een, ja, grote gewei naar buiten lopen. Nou, wat is er nog mooier als, uh, om dat te vinden. Ja, dat is, uh, dat is zeker mooi. Ja, dat viel me trouwens op. Want vanochtend toen ik naar de studio uh, liep... heb je uh, zo'n zo huis met een hele grote tuin ervoor... En uh, daar staan altijd herten in, en die hadden altijd een gewei. Ja. Maar die hebben nu ineens geen gewei meer. En ik dacht: van nee, staan nee. nou alleen maar vrouwtjes, want staan, uh, ja. alleen maar mannetjes hadden daar. En dan ja. liep ik daar dus langs, en ik verrek joh, ze zijn allemaal hun geweiën kwijt. Ja, ja. ja, dat is daar bij de Rotonde inderdaad, in de buurt van de Kost verloren. Ja, daar. Uh, ja, uh, ja in dat huis, daar staan ze altijd. Daar zijn ze veilig. Er staat ook lekker gras, dat kun je ook wel zien, mals gras, dat zoeken ze. Ja. En, uh, maar die, dat zijn grote herten. Die grote herten die zijn half april begonnen met hun gewijen af te werpen. En uh, dan zie je eerst zo'n soort, dat noemen ze een soort zegel. Een, een rode plek op hun hoofd. Nou, dat geneest binnen een, een paar dagen. En dan begint alweer het nieuwe gewei. daaronder. Dat in de, in de, daar zit een groeipit. Die begint alweer te groeien. En, en ik denk over één, twee weken... zie je het eerste knobbeltje alweer komen van het uh, nieuwe gewei. Want straks, in augustus... Uh, in september willen ze zelf zo'n heel mooi groot gewei uh, weer hebben om klaar te zijn voor de, voor de bronstijd in oktober. Ja, kunnen ze weer de concurrentie wegjagen. <laughs> ja, precies. En elk jaar wordt die weer een stukje groter. En dan tussen de acht en tien jaar van de herte, dan zijn ze op het grootste. Dan zijn die herten ook op zijn sterkst. En dan, uh, ja, dan kunnen ze uh, ja, de, de hinders opzoeken. Of eigenlijk de hinders, die zoeken gewoon het ster de sterkste man op. Om, uh, ...om te paren. Ja, dat draait het toch vaak om uh, in, de, in de natuur. Ja. En dan gaan we even kijken van, uh, van de herten met, naar de reën. Hoe, hoe is daar de stand van op dit moment? Ja, die hebben we niet meer. Hè. Die, zijn die zijn allemaal, allemaal weggeconcureerd door die, door die vele damherten. Dus uh, we zijn we zelf de hoeveelheid damherten steeds verder aan het inperken. En dat, en dat lukt ook behoorlijk. We, we, we hebben de laatste, met de laatste telling onder de 2000 herten geteld... Maar ja, misschien weten sommige mensen nog... het getal is eigenlijk... Uh, waar we naartoe streven... is 800 herten. En dan mag bijvoorbeeld ook de natuurbrug over en, uh, open. En dan... Hebben we, heb je ook kans dat er weer... slangenkruid of osseton gaat uh, groeien... voordat het uh, opgevreten wordt door de herten. Dus dan is er weer een evenwicht... biologisch evenwicht in de duin. als we Het getal van uh, richting 800 herten in de duin. En dan heb je ook weer kans dat vanuit Zuid-Holland uh, en vanuit uh, de natuurbrug, als die open is... de reeën weer terugkomen in de duin. Want als er maar voldoende voedsel is... Dan, uh, en dan vooral de fijne grassen, uh, knopjes en, en groene twijgjes... dat, dat is het voedsel uh, voor de reeën. Uh, zolang dat er niet is, zolang dat allemaal nog opgevreten wordt door de damherten... Ja, dan, uh, dan komen de reeën ook niet terug. Ja. Nou, dan gaan we eens even kijken. Wat hebben we nog meer in de duinen? Uh, konijntjes. Hoe is de ja, stand daarmee? Ja, nou, kon konijnenstand. ja, dat is omdat het allemaal zo kaal gevreten is. En uh, door die ziektes, ja, dat is eigenlijk hopeloos. Uh, aan de kustlijn, bij de kustlijn hebben we nog wel wat konijnen. Daar lijkt wel die, uh, die mixomatose en, en een VAS-virus minder invloed op de konijnen te hebben. Dus uh, ja, daar... In de zuidduinen trouwens ook, hè. daar zijn nog behoorlijk wat konijnen. Ook konijnen gaat. En je ziet het ook aan de keuteltjes. Het is de gezonde, het is de gezonde... Het is de gezonde zeelucht, denk ik. Ja, ja precies. En die die zouten die, die zilte uh, lucht, zeg maar. Die, uh, ja, die, die neemt het op tegen die uh, ziektes. Dus dat is uh, van de Zuidwestenwind. Dus daar gaat het gelukkig nog redelijk goed. Uh, ja, met de, met de konijnen. En ja, wat nu ook erg uh, begint te komen, de libellen en de vlinders inderdaad. Hè. Dat, is, dat is wel weer mooi, want je ziet nou allerlei soorten vlinders en libellen... alweer rondfladderen boven het water en in de poelen. Dus dat is ook, uh, als je een wandeling maakt, ja, een prachtig gezicht... om naast al die vogelgeluiden, die dammerten... Uh, en ook te genieten van uh, de bomen en de struiken... en de vlinders en Libellen die er rondvliegen. Ja, ik vind uh, de Engelse benaming voor een Libellen vind ik eigenlijk veel mooier. Dat is een Dragonfly. Dat oh ja, Dragonfly. <laughs> ja. Ja. ja, dat is een prachtig. Ja, dat dus je denkt van uh, ja, zeker dat is heel mooi, maar uh, ze zijn ook prachtig mooi. Hè. We hebben hier bijvoorbeeld ook een aparte namen De paardenbijter bijvoorbeeld uh, <laughs> is zo'n naam. Of de viervlek Libel. Nou ja, kijk, nou komt er toch even een vliegtuig over. Dat gebeurt niet vaak. Uh, Oh ja, dit, dit is het vliegtuig. Die controleert de gasleiding. Die van, uh, van het, langs het fietspad zandvoort uh, de slag ligt. Oh. Die, die wordt elke dag gecontroleerd. Of er niet, uh, ja, als, als daar een gaslek is of zo. Dat zien ze dan met zo'n radar. Dus dat vliegtuig is eigenlijk het enige vliegtuig. wat het boven uh, de duinen mag vliegen. En, uh, maar die kwam dan net even over. Uh, weer een controlerondje te doen. Nou. Ik hoor je nooit over vissen in de duinen. Die hebben we toch ook daar? Ja. Over vissen? Ja. ja. Ja, we hebben, nou ja. vraag het maar aan de ijsvogel. Die, uh, die zit hier niet voor niks, want die vist altijd op die kleine vorentjes. Uh, die vliegt als een blauwe flits laag over het water met een bloedgang. En zo gauw hij een klein vorentje ziet, duikt hij naar beneden met zijn scherpe snavel. En spiet hij zo'n vorentje ja, aan zijn snavel en uh, gooit hem in de lucht. Laten we naar binnen glijden en uh, <laughs> ja. vreet hem lekker op. Maar dat is niet het enige. We hebben ook de, de graskarpers. Die zijn ooit uitgezet. Dat zijn eigenlijk onze watergrasmaaiers. Uh, ja, die, die zorgen ervoor dat niet te veel waterplanten Zij in zitten. Zijn onze... toch die hele grote? Ja, die hele grote. Ja, he. dat is de graskarper en de snoek. Hè. Die hebben we ook wel. De snoek ook, ja. Die snoek, okay. Ja, die snoek die ligt altijd. Doodstil te wachten. Ja. En uh, als er dan zo'n vorentje langs komt. dan uh, is hij opeens razendsnel. en nou. het voedsel die uh, stroomt als het ware in zijn bek. Uh, hier met het al te stromende water. Dus nee, hey, we hebben er wel wat hoor. en uh, uh, dus Vorentjes, uh, graskarpers. Uh, snoeken. maar ook uh, steekobaasjes. Uh, maar niet zo heel veel. als uh, in uh, natuurlijke in, in sloot of zo. Want het water, het meeste water van ons. Vanaf de Rijn wordt daar al gezuiverd. En ja, daar kan, ja, daar kan niet uh, kan geen vis erheen komen. Nee, nee. Maar ons drinkwater komt het nou uit de duinen of uit de IJsselmeer? Nee, het IJsselmeer is van de PWN, waar wij in zand voor het water van krijgen. Wij halen het water uit de Rijn voor 85%. Uit de Rijn? En die ja, wij halen het uit de Rijn en dan gaat het via de Rijn en de Maas. Uh, naar de lek, sorry, ja. naar de lek. En dan wordt het in Nieuwegein... wordt het. Uit de lek gehaald, voorgezuiverd. Slipdeeltjes worden eruit gehaald, dus voorgezuiverd. Rijnwater stroomt dan in grote buizen. Bij de oranje komt dat binnen. En dan gaat het uh, via de toevoersloten naar de infiltratiegebieden, naar de verboden gebieden. Daar hebben we 44 geulen. En onder die geulen ligt een dikke laag zand van 5 meter. En daar filtreert het water langzaam erheen. En zo wordt het ja, biologisch gezuiverd. Oh, daarna drinken wij het. En dan gaat het via buizen weer naar Amsterdam. En wij zijn waternet, hè? Amsterdamse waterleidingduinen. En dan komt het in Amsterdam uit de, uit de, de kranen stromen. Oh, ja. Ja. Nou, het water uit onze duinen is niet voor de Zandvoorters. Nee, nee, de nee, dat komt... <laughs> nee wij, wij krijgen het water uit de kaststricum vandaan, uit de duinen. Ja, dus, uh, uit de duinen. Ja. Ja. Nog even, even een laatste vraag, Gerard. Um, hoe is de stand met de kikkers? Ja. Nou, uh, als je s'avonds in die, in die, met die natte dagen, nu is het droog... als je dan s'avonds laat uh, hier nog uh, surveilleren door de duin... dan moest je echt uitkijken, want dan de kikkers en de padden... en het was ook de padden een paar uh, weken geleden... dan uh, uh, ja, daar moest je echt omheen slalommen... want anders had je af en toe zo'n uh, pad te pakken. Dat, dat wil je natuurlijk niet. En de kikkers, door die uh, poelenbeheer en het, het, het, het, en het aanleggen van nieuwe poelen... Uh, gaat het gewoon goed. Dus de, de, de, de, de groene kikker en uh, de rugstreeppad. pad nou, en de, de bruine kikker. Dus ja, met de kikkers en de, en de padden uh, gaat het goed in de duin. Nou, als de mensen geluisterd dan, dan is er dus heel veel te zien in de duin. Heel veel dieren, heel veel... Uh, ja. Spannende dingen. Ja, Van alles. Van alles. Ja, van alles. Ja, ja. ja, en, en wat, wat landt er nou net voor me? Een heel klein, dat noem je een aardbeivlindertje. Is, die is gekleurd als een aardbei met zwarte stipjes dat, dat is nog wel redelijk zeldzaam ook. een landt die net een meter voor me. Ja, dat krijg je als je hier stil midden in de natuur zit, uh, ja. naar vogeltjes zit te luisteren. Ja. Nou, we moeten maar een keertje met je meegaan met de camera. Dan uh, kunnen we dus eventjes kijken wat er allemaal uh, gebeurt. Daar. Ja, dat, uh, dat is een feest. Dat is echt een groot feest, ja. ja. Nou Gerrit, ik wil je van harte danken voor je toelichting. Voor uh, de stand van de zaken van de dieren in de duinen. En uh, we hopen ja. jullie gauw een keertje te spreken. Dankjewel. Heel graag gedaan. Ja, dankjewel.